Verdachte bejegende. Het weer veel sluierbewolking en vanavond enkele buien. De maximaal lopen uiteen van 23 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen koninginnendag begint bewolkt. In de middag opklaring met zon en 14 tot 17 graden. Dit was het NOS. -short. <tieding>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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij, en jij het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. Met, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM.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 I'm going to knock her up in a trunk. Ah, so no big hunk. Steal her away from me. Get That down! Myself? Okay. I am clear. I'm just inventing a great new sound. I've got to do my best to please her. Just oh. cause she's. I'm telling you, break me now. Settle down, chaps. Got her over now. She satisfies my soul. My I got the one, one and only walking, walking talking, never know. Okay, Daddy O, lay the next funky riff on me. He means what happens now, Cliff? The instrumental break. Right, Cliff. Which instruments do you want us to? Start? It's only a song Well yeah. I feel sorry for the yeah. elephant Come on now, yeah. got, got the sabbatore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 In een stationaire stand. Dus dat betekent dat je minder brandstof verbruikt, minder zwarte lakens hebt in Badhoevedorp, Ja, maar wel Dat voorbeeld, heb je korrel. Of een, of, of een zwarte, ja. zwarte boot op de kaag. En uh, dat, je, uh, dat in zijn totaliteit er minder geluidsoverlast is.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 Die vliegtuigen hier een beetje dichterbij zien komen. Hmm. Nou, die brieven die uh, geschreven zijn, daar kregen we als antwoord op. Uh, dat is veiligheid. En het is niet echt uh, vast uh, met boetes en zo geregeld. Want uh, Schiphol, die heeft uh, vastgelegd in de regelgeving. En dat is ook goedgekeurd. Dat uh, het niet anders is dat Schiphol in een dichtbevolkt gebied woont. En dat we bij uh, naderen, dan moeten we. Om, dat is voor de veiligheid. Uh,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 Of een, die dat gewoon uh, steeksproefgewijs een paar uh, dagen per maand doet. En dan kan je de afwijkingen van de nadering zoals die eigenlijk op de kaart staan. Dus het inlaatpunt vlak boven Noordwijk en Noordzeekanaal. Hoeveel daarvan afgeweken wordt. En dan kan je dat uh, opschrijven. En dan, zeg je, en dan zeg je van ja dit gaat helemaal niet goed. Nou is dat, uh, ik ben toch wel die site, ik heb vanmorgen nog even gekeken. Uh, ik ben de, de, de site naam kwijt. Maar je, moet, je kan het heel uh, makkelijk opzoeken.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 Ja, dat is, dat, is, dat, dat is niet te gemanoeuvreren. Ze komen vanuit het noorden of ze komen vanuit het zuiden. Of het westen. zuidwest of noordwest. En uh, je, je moet die banen, daar moet je landen tegen de wind in. Dat... Dus ja, dus ik kan niet zeggen van nou, ik ga hier precies voor de baan zitten en dat komt wel goed. Maar als je sterke rugwind hebt, dan wordt het vervelend. Ja. Dus we proberen altijd zoveel mogelijk tegen de wind, of half tegen de wind, uh, <coughs> ja. in te landen. En daarom krijg je dat gemaneuvreerd om te kijken welk inlaadpunt je moet hebben en, hoe je, en welke baan je moet landen. Ja, de, de, de baan is bepaald, ja, want die wordt door de. Uh,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 de Rijksoverheid en naar de provincie. Ja. Maar je moet zelf van elke gemeente, elke gemeente waarbij chemische transporten via het spoor door de stad gaan, die heeft een externe veiligheidsbeleid. En waarom hebben wij dat niet? Want wij zijn eigenlijk nog veel kwetsbaarder. Met veel ge meer gevaarlijke stoffen voor de deur. Dat uh, zou ook volgens vo de eerste vraag die jij gaat stellen. in de eerstkomende raadsvergadering. Nou, ik heb de vraag vier, drie, vier, uh, vijf jaar geleden. ben ik mee begonnen met het externe veiligheidsbeleid. om daar iemand enthousiast voor te krijgen. Maar het, uh, maar ze het interesseert. Het, nee, ze interesseert ze niet. Okay. Dat, zien, dan zeggen ze, Daarom... nou, dat zien we dan wel weer. Michel, ja. er hoort ook een calamiteitenplan bij. Ja, er zit ook een calamiteitenplan ja, bij.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 uh, dan, er is geen weg, we hebben maar twee toevoerwegen. je krijgt uh, duizenden hulpverleners, bij wijze van spreken, die komen hier naartoe. Er zijn heel veel mensen die willen van hier uh, naar het achterland, omdat ze weggebracht uh, moeten worden naar ziekenhuizen. En die ziekenhuizen die liggen uh, niet meer aan deze kant van de barrières, nee. want je moet eerst het spoor over, dan moet je de Leidse Vaart over, dan moet je, de ringvaart, dan moet je het Spaan over en dan moet je uh, de, de, de ringvaart over. Ja, dat is al uiterst lastig.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 Fly with me to the rainbow. Fly with me to the rainbow. Pensez temps de la fac que l'on compte des petits The singer, the zenger, the chanteur Paul de Lul, Paul de Lul, Paul de Lul. Ladies and gentlemen, the Netherlands. Klo, soms zijn er momenten dat ik aan je denk. Al komen die maar weinig voor. Zodra je lichaam van op maar ze zijn lekker, hakkiebootjes. Maar ze zijn lekker, lachen, shallow. Iedereen met lachen. Chillen, wanneer we is er veel Vliegen met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik denk alleen aan jou. Vliegen met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik hou alleen aan jou. Vliegen met me mee naar de regenboog. I'm a man a man of the I'm a man of the family, I'm a man of the family, a man of the family, I'm a man of the family, I'm a man of the family, I'm a man of the family, I'm the family, of the family, I'm a man the the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 Vlieg met me mee naar de regenboog rainbow Ik haal alleen van jou Allemaal Vlieg met me mee naar de regenboog rainbow Ik denk alleen van jou Vlieg me de met me mee naar de regenboog rainbow Ik haal alleen van jou De beste zes mogen mee Nou ja. Ja, dan beginnen we opnieuw ja. We hadden het over vliegen, vliegen met me mee naar de regenbogen. Ja. Uh, maar we gaan het nu over autorijden hebben Aangeschoven het racewezen Nou ja, Erik Wijs is aangeschoven Jij ja, oh, okay. <laughs> weet heel veel van, uh, van, van race af um, Erik, Pasen moeten gereisd worden Er is geen Pasen geen zonder race toch? Nee, ik denk dat de paasraces op, op het circuitpark Zandvoort dat uh, in heel Nederland wijd en breed uh, be bekend is. Ja. Um, is dat ook het begin van het seizoen? Voor dat ons is het natuurlijk al geweest. Ja, voor ons is dat eigenlijk wel de officiële aftrap van alle Nederlandse kampioenschappen. Uh, dus uh, daar waar het echt serieus om gaat in de Nederlandse autosport, dat start altijd met Pasen. Wat, wat is serieus?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 Of een BMW M3 Coupé, ja. uh, Ginetta, Aston Martin, Porsche, dat soort, dat soort echt, auto's. Echte kanonnen. Ja, echte kanonnen. Ja. En ook kanonnen van rijders erop. Ja, oh ja. ja, echt ja. de beste rijders van Nederland deel Die de, zitten de erop. Blekenmolen kennen we je al. Uh, nou, Jeroen Blekenmolen <laughs> rijdt rijd, rijd, rijd bijvoorbeeld ook mee. Nou, dat geeft ja, wel aan dat ja, het niveau van de klasse. Ja, ja. Maar ook uh, Phil Bastiaans, Duncan Huisman, Ricardo van de Ende, Donald Molenaar. De, de bekende Nederlandse coureurs uh, doen allemaal mee. Ja.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 Ja, uh, we hebben inderdaad, de paasresers worden dit jaar uh, door Kruidvat en Gillette gesponsord. Dus Gillette van de Scheermesjes en de Kruidvat, de bekende droogjes in Nederland. Die hebben echt een hele grote actie gedaan landelijk. Dat als je de afgelopen weken uh, mannenproducten kocht, uh, dus denk aan scheermesjes ja. of scheerschuim of AFCC of wat dan ook. Dan kreeg je gratis toegangskaarten voor de paasreces. En er zijn uh, ja, honderdduizenden van die kaarten verdeeld door heel Nederland. Dan zullen niet al die mensen komen.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 Uh, nou, denk aan een skelterbaan, uh, springkussens, uh, Spring, draaibolen. Springkussen. Uh, voor mij een springkussen, uh, dankjewel. Nee, voor de kinderen. <laughs> ja, nee, maar ik zou wel op de kartbaan willen. Nou, dat, oh, kan. dat kan. Ik zou zeggen, kom maandag langs. <laughs> ja, maar daar kun je je racetalent. Nou, dat hoeft voor mij niet meer zomaar.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 Met volgepakte duinen en uh, ja, volgepakte ruwdunnen. Formule 1 uh, Red Bull. Ja, dus, ja. ja. Nou, dat klopt. En ook uh, Sebastian Vettel, die uh, in, Formule 1 rijdt voor Red Bull, zal aanwezig zijn hier op mm -hmm. 6 juni. En gaat een uh, hele gaat mooie, knallende demonstratie rijden? geven. Ja, gaat hij dan uitrijden? Ja, nou ja, hij hoeft ah, geen ah, volledige ah, raceafstand ah, te rijden. En uh, <laughs> omdat hij al tot nu toe twee keer pole position ge gescoord heeft in, uh, in, uh, in de Formule 1, uh, moet hij misschien het uh, rondere record in Zandvoort wel scherper gaan, kunnen gaan stellen. Nou, we zijn zeer benieuwd. Ja. Ik, heb, ik heb nog twee vragen.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 Geluidsdagen uh, noemen wij dat. <laughs> dat <lawaai daar. laughs> ja, Maar... Uh...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 dat zij ze lachten de niet Ik er niet eens blijven aan mijn moeder vragen Dat is toch de tijd meid, je kunt het ook aan mij kwijt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 Ja, even aan mijn moeder vragen, maar wij gaan het aan Willem Appelman vragen. Maar jij moet nog een veel aan je moeder vragen, of je mag dansen vanavond. Ja, ja, of je naar de mag. Ja, ja, we gaan het vragen. Maar we gaan het nu aan Willem Appelman vragen. Welkom. Welkom. En Jano is er ook bij. Jano Ooster. Al twintig jaar we in Zalvoort. Er zijn problemen in het flatgebouw. Alvorens wij naar de oplossing gaan, wil ik graag van Willem horen, wat is nou het probleem? Het probleem is dat de liften slecht functioneren en vaak uh, stilstaan. Waardoor uh, wij in onze flat van 5 en 6 hoog uh, gewoon alle trappen moeten nemen. En dat is soms uh, meer. Voor de duidelijkheid, dat zijn de flatten bij de Keizersstraat. Ja, is... ja Keesumstraat uh, met name, maar uh, ook andere flats van de woningbouwvereniging, de, flat, uh, de kei. Zoals.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 En, uh, nou ja, dus die werden uh, aardig ter ziele, en ondertussen waren er allemaal problemen met de flats. Mm -hmm. En dat duurde maar, dat duurde maar tot wel echt wel twintig keer dit jaar stuk. We hebben het schrijven nu net 3 april, dat is hoe geen gaat, grap. Hoe gaat dat stuk? Ja, uh, first, uh, oud, uh, oude, uh, oude, oude. oude onderdelen erin, mm -hmm. slechte onderdelen erin. En, en ja, daar moet een list. Uh, uh, onderhoudsbedrijf moet het oplossen, maar uh, ze hebben de onderdelen niet, uh, ze kunnen het niet repareren of, of het gaat weer stuk. Ja, uh, ik heb er geen verstand van. Ik ben geen uh, liftbouwer, uh, maar bewoner. En ik uh, kan wel uh, lekker snel vlot uh, de trap op, maar uh, in een hoog. Maar er zijn bewoners dus slechter been, uh, reumatische klachten, hmm. hartklachten en al die dingen. Ja, oudere uh, mensen die ook gewoon niet zo makkelijk... Ja, ja, de zesde etage is niet eens per liefde bereikbaar. Hè? Oh nee. nee, nee. nee. Hij gaat dus je tot, vijf, gaat en tot je... de vijfde. Ah. En dan moet je de rest lopen. Ja. ja. ja. Oh, goed. Maar um, ik beproef hier dat het niet gaat om één flat. Nee. Nee. Dus wil wat zeggen. Ja. Want je zou eigenlijk niks zeggen, zei je ja. van tevoren. Maar, <laughs> maar we willen ook van jou mening horen. Oh, nee. Um, William heeft, uh, nou, ik weet niet meer wanneer, het was anderhalve week geleden, een actie op touw gezet.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 Nee, die waren uh, expliciet uitgenodigd, maar ja? ze wilden uh, expliciet niet komen. En waarom niet? <laughs> nou, ze willen niet ad hoc zomaar eventjes uh, dingen zeggen en zich uh, laten zien. Dus, uh, maar dus, als je uitgenodigd wordt voor een probleem, hoef je toch niks te zeggen? Ik kan kunt toch ook luisteren?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 e-mailadres? Of een, of een postadres, want als ik mijn briefje ergens in wil dienen, dan moet ik het ergens uh, bij ja. Willem man naar binnen schuiven. Kees om straat 141. Oké. Okay. Dus antwoord natuurlijk. Ja. <laughs> en of anders uh, wappelma, apenstaartje, yahoo.com. Okay. Dan kunnen ze gelijk nu gelijk e-mailen en okay. dan telefoon erbij. Wappelma. Wappelma, niet... Uh, ja, klopt. w -appelma. Ja, maar aan elkaar vast. Aan elkaar. Nog even het probleem.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 willen ze doen. Maar dan moet de flat weer twee weken stilstaan. Nou, dat uh, is niet fijn. Nee. En, nou, uh, dat is dus dat is uh, ja, dat is kiezen. En, maar ook een alternatief daarvoor kunnen we hebben voor de bewoners. Want we kunnen mm. niet uh, twee weken op en neer met, uh, voor die slechte mensen die slechte nee, mensen zijn. Dat ben ik wel met je eens, maar dat wordt een hele moeilijke oplossing. Ja. Nou, er zijn, uh, je hebt dus oplossingen dat er lift aan, uh, uh, de lift dan tijdelijk aan de buitenkant van, ja, de, uh, van de flat komt dus uh, ja dus contact Hij vroeg hoe zijn er contacten ja. met de uh, nou die op die manier zijn er uh, ja en uh, nou, ja ik heb ook uitgelegd dat we dus die enquête zouden komen maar nou dat vond, vond hij nog wel niet nodig gaan we zeggen maar ja ja maar wat hij niet nodig vindt ja hij ja, wel ja ja ja ja, ja, wel precies. Simpel. ja ja dus uh, ja en, en uh,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 Begrijp ik dat, door die, dat overleg met de installateur of de onderhoudsfirma. Of... Nou, we hebben in ieder geval een beetje in het licht gezeten doordat de lift het deed afgelopen week. Echt zeven dagen, dat is gewoon echt een verademing. Een luxe. Dat is een luxe, je bent weer je helemaal, uh, ja, en ja, hoe je benen er erbij staan, hoe hey, goed in die conditie is. Ja. Ja. Maar, uh, <laughs> maar ook dat hij het weer doet, dus we zijn er weer heel blij dat hij het doet. Ja. Wat dat betreft, ze zitten er bovenop en ik laat ze ook niet meer los hoor. Mag.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 In het zuiden van Mexico zijn zeker twee mensenrechtenactivisten omgekomen bij een aanval op een konvooi. Het zijn een Fin en een Mexicaan. Een onbekend aantal mensen uit het konvooi wordt nog vermist. Onder hen zijn mogelijk een Belg en een Italiaan. Het konvooi van ongeveer 40 mensen was onderweg in de zuidelijke deelstaat Oaxaca. Het werd begeleid door leden van een linkse groep die naar meer autonomie streeft. In bergachtig gebied werd het konvooi door gemaskerde mannen onder vuur genomen. De VIN werd daarbij in het hoofd getroffen. In Oaxaca is het al jaren onrustig door de strijd tussen linkse separatisten en militanten die door de Mexicaanse regering worden gesteund. Unilever draait na een moeilijke periode weer goed. In het eerste kwartaal steeg de winst met 31% naar ruim een miljard euro. Wereldwijd verkocht het concern meer deodorants, ijsjes en allesreinigers. In Azië groeide de omzet volgens de kwartaalcijfers het hardst. De gunstige cijfers zijn te danken aan bezuinigingen, meer reclame en meevallende grondstofkosten. Die laatste zullen de komende tijd vanwege de aantrekkende vraag wel weer stijgen, zo verwacht Unilever. Het concern is voorzichtig over de toekomst. Unilever zegt dat de economieën nog stroperig blijven en dat er niets verandert aan een hevige concurrentie. In het oosten van China heeft een man op een kleuterschool 28 kinderen neergestoken. Hij verwondde ook twee leerkrachten en een bewaker. Van de 28 kinderen raakten er vijf zwaar gewond. De dader van 47 werd meteen na zijn daad aangehouden. Het is onduidelijk waarom hij op de kleuterschool in de stad Taizing de kinderen met een mes heeft aangevallen. Gisteren was er een vergelijkbaar incident in de Zuid-Chinese stad Lezhou. Het weer veel sluierbewolking en vanavond enkele buien. De maximaal lopen uit 1 van 23.